8 Uur. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Het dodental van het geweld vandaag aan de grens van de Gazastrook is opgelopen tot 6. De slachtoffers zijn Palestijnen die zich ondanks waarschuwingen van Israël in het grensgebied wagen. Ze protesteren tegen de Israëlische blokkade van de Gazastrook. Israël zet scherpschutters in. Palestijnen steken autobanden in brand om een rookgordijn op te trekken.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 Taylor heeft 60 jaar lang opgetreden en opnames gemaakt. In 2009 speelde die nog op het North Sea Jazz Festival. Cecile Taylor overleed in zijn huis in New York. Hij was 89 jaar. De verbreding van de A6 bij Almere is een jaar eerder klaar dan gepland. Eind dit jaar kunnen mensen al over de nieuwe weg richting Lelystad rijden. Volgens Rijkswaterstaat komt dat doordat het werk eerder is gestart... en er goed met de aannemer is samengewerkt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Minima rond 5 graden. Morgen zonnig, maar in het westen meer bewolking. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Ook zondag is het warm, maar met nog wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A20 Hoek van Holland richting Rotterdam. De rijbaan is daardoor dicht bij Vlaardingen-West. Vanaf Maasdijk staat daar 3 kilometer file. De omleidingsroute is U47. Op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Everdingen en Noorderloos een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. En in het zuiden van het land op de A67 Belgische grens richting Eindhoven voor knopen te Hocht 5 minuten vertraging. We zijn weer terug bij het radioprogramma Manjare en we hebben we zitten live in Veer in de Kampveerse toren, dat is de oudste herberg van Nederland waar vis er uh, nou, wordt ook vlees geserveerd hoor, maar heel veel vis- en schaal- en schelpdieren. We gaan zo verder aan tafel met de gasten praten over, over die schaal- en schelpdieren, over de Zeeuwse Zilte Maar We gaan eerst even voetballen. Verslaggever Frank Wielaert, de WK kwalificatiewedstrijd vrouwenvoetbal, Nederland tegen Noord-Ierland, heb ik me laten vertellen. Ja, dat klopt. We zijn in Eindhoven. En ja, je bent een heel eind op, op de goede weg. Wij zitten in Eindhoven. In een bijna uitverkochte Philipsstadion. Het stadion van PSV. Er zitten ruim 30.000 toeschouwers te kijken. Daar zijn ze bij de KNVB heel trots op dat het er zoveel zijn. Zoveel zijn er namelijk nog nooit in Nederland naar een vrouwenvoetbalwedstrijd komen kijken. En dan wordt er van Nederland verwacht in de vierde wk kwalificatiewedstrijd in de reeks... dat er van Noord-Ierland gewonnen wordt. Wij zijn namelijk de nummer zeven op de FIFA-ranglijst met Nederland... En de Noord-Ieren staan ergens dik in de vijftig. En dat verschil is zo groot bij het vrouwenvoetbal... dat het eigenlijk makkelijk moet lukken. Maar makkelijk is relatief. Want de Noord-Ieren weten wat ze te doen staan. Ze spelen tegen de Europees kampioen. En dat betekent dat ze massaal gaan verdedigen. Een muur van negen spelers optrekken voor het strafschapgebied. En daar moet Nederland dan doorheen zien te voetballen. Of omheen, dat maakt eigenlijk niet uit. Als ze er maar eens een keer doorheen komen. En een doelpunt kunnen maken. Want dat is wat tegen Ierland, een andere wedstrijd... de laatste wedstrijd in de WK-kwaliteit... De Niet is gelukt. Toen bleef het 0-0. En dat zorgt ervoor dat er vandaag gewonnen moet worden. Wil Nederland eerste blijven in de WK, uh, WK kwalificatiepool. En die eerste plaats dat is de enige plaats waarmee je rechtstreeks plaatst... voor het WK volgend jaar in Frankrijk. We zijn vier minuten onderweg. Het staat nog altijd 0-0. Met voortdurend balbezit voor ons Oranje. Frank, als er ontwikkelingen zijn, dan kom je natuurlijk bij ons terug... hier in de uitzending van Mangiare op Radio 1, NPO Radio 1, mangiare.ntr.nl. Dat is ons adres, hashtag Radio Mangiare, als u wilt twitteren. Um, van het voetbal is het maar een kleine stap naar Marsa van der Kreken. Hij is visser, hij vist op paling. De paling gaat heel goed op dit moment. Dat is denk ik omdat er heel veel aal uh, losgelaten is hier dan of zo. Hoe kan het dat de paling zo goed gaat? Ja, we laten ze ook ontsnappen. Nou ja, de volwassen paling. Dus daar komt ook paling voor terug. Is er schaarste? Nee. Overvloed? Ook niet. Nee, gewoon in balans. Ja, de glasalvangsten in Frankrijk waren ook weer super. Dus je ziet het elk jaar weer beter worden. De natuur herstelt zichzelf. Ja. Oosterschelde kreeft, hadden we net al besproken... Marcel, is, is best een, een, een ingewikkeld product in die zin. Het beest heeft veel aandacht en liefde nodig... maar vooral een beetje, een beetje niet te veel kou. Een goede omgeving en ook een beetje zout water waar hij in moet leven. Ja, uh, allemaal. En dan komt daar nog een nieuw element bij. De vissers van nu die willen ook graag duurzaam vissen. Ja. Die willen dat op een goede manier doen. Wat betekent dat eigenlijk in jouw geval? Ja, je bent aan regels verbonden. Het seizoen is natuurlijk vrij kort. 1 april tot 15 juli. Dus je vist er in principe maar 3,5 maand op. Je mag de eidragende kreeft niet meenemen. Uh, ze hebben een uh, minimummaat. Dan uh, is Het uh, kopborstschild, zeg maar, vanaf het oog tot de achterkant van zijn borst, is uh, 8,7 centimeter ja. minimaal. Ja, en. Ja, de, de, de, je hebt vaste vakken waar je mag vissen, dan vis je wat minder intensief. Ja, je hebt vrije gronden, daar vissen wat meer vissers dan. Ja. Ja, als iedereen gewoon dat, dat wat hij niet mee mag nemen teruggooit... dan is het geen probleem, denk ik, met de kreeftenbestand En heb je het idee dat dat keurig gebeurt? Of, uh... Ja, uh, wij doen het in ieder geval. Dus... Ja, ja. Ik wat... kan niet bij een ander aan boord kijken. Nee kun je ook beter maar niet doen. Nee. Wat is jouw methode van vissen? Want ik heb begrepen dat er drie manieren van vissen zijn. Ja, in principe vier. Vier? Ja, je hebt kreef de korf. Dat is echt een, een, een staalframe heb je dan. En een paar kelen erin. Die was vorige week op televisie ook te zien. Je hebt een cup. Dat is eigenlijk gewoon drie hoepels met twee kelen erin. En kelingen erin. Dat is van kunststof, hè? Dat is gewoon van netwerk en kunststofhoepeltjes, ja. Ja. En dan heb je schietvuiken natuurlijk. Dat is eigenlijk gewoon in principe hetzelfde als waar je mee op paling vist. Alleen dan grovere mazen, dus grotere maaswijten. Daar blijven alleen kreeft en krap in zitten. En je hebt het staand wand. En wat is het? Ja, jij zegt gewoon staand wand, maar. Uh... Warrelnetjes staand Oh ja, ja. nee, warrelnetjes. Nee, dan weet ik het. Maar wat is dat? Ja, in principe je hebt een, een verzwaarde. Ja, loodpees noem je dat dan, maar dat is gewoon een verzwaard touw eigenlijk onderin. Je hebt mazen van, ja, bij kreeftenvisserij is het eigenlijk ideaal dat je boven de 20 centimeter zit. En daarboven zit, op een meter of zo, zit nog een uh, lijn met kurk. Zodat het eigenlijk blijft staan op de bodem en een kreeft die daar voorbij loopt of er doorloopt, loopt, die blijft erin verstrikt. En dan haal je hem op. <tosses> en dan haal je hem op. Gebruik jij al deze vier methoden? Nee, nee, nee, wij gebruiken geen staand wand om op kreef te vissen. En waarom is dat? Ja, daar moet je ook weer op inrichten. Ja, ja. Nou ja. We hebben maar kleine boogjes, dus... Je moet gewoon kiezen. Je moet kiezen. Ja. Ja. En daar moet je ook elke dag naartoe. En omdat wij een gecombineerd bedrijf hebben... en wij ook nog op het meer op paling vissen... en we vissen ook nog op tong... en we vissen ook nog op mossels en nog op oesters... Ja, je kan je niet in drieën delen. Nee. Onherroepelijk komt altijd de vraag uh, van luisteraars... Uh, hoe wordt er nou eigenlijk met die kreeft omgegaan? Hoe wordt die kreeft uiteindelijk geprepareerd? Nou, ben jij Marcel geen kok. Nee. Uh, maak je wel eens een kreeft? Ja, ik maak hem wel eens, ja. ja. Klaar dan, hè? Maar ik maak ja. hem niet, hoor. Nee, je maakt hem niet. Je <lacht> maakt hem klaar. En hoe doe je dat dan? Ja, water dan de kook en uh, kop er eerst in. In de, de levend, ja. Ja, en die kopt er eerst in, omdat daar de grootste zenuwknopen zitten waarschijnlijk. Ja, als je hem andersom doet en hij even klap met zijn staart, zit je anders het water. Dus ik denk ah, dat wel, is, wel, het ja. is gewoon een tactiekje. Wordt dat hier ook zo gedaan, ja, in dat wordt hier ook zo gedaan. Ja. Ja. We hebben dan uh, niet alleen water, maar we doen courbouillons, wat dat heet. Met kruiden en groenten, die, daar pepers. Gaat de in. En dan uh, dat wordt gekookt. En als het goed kookt, dan gaat de kreeft er pas in. Het ja. water moet echt aan de kook. Ja, Ik heb me laten vertellen dat hij dan na drie seconden ongeveer verstijft... en na drie minuten gaar is. Klopt dit een beetje? Nou, de meeste kreeft is ongeveer, tenminste zoals wij doen... is ongeveer een minuutje per 100 gram. Dus heb je een kreeft van 500 gram, dan gaat hij vijf minuten in het water. Ja. En uh, het ligt er ook aan of je een gekookte kreeft geeft... of een uh, kreeft die je nog verder bereidt. Dus wij doden dus de kreeft kokend. En als je hem bijvoorbeeld wil grillen, dan moet je... Uh, de kreeft iets eerder eruit halen. Ja. Want anders zou hij echt heel taai worden als je hem ja. uh, overgaar uh, maakt. Ondertussen wordt er gewoon gevoetbald. Kleine stap van kreeft naar voetbal. Vrouwenvoetbal. Frank Bielaerts. Ja, tenslotte wordt de kreeft uiteindelijk ook oranje gescoort, als je kookt. <laughs> Zo is het nou eenmaal. Uh, er is gescoord inderdaad. We zijn tien minuutjes onderweg. En uh, de eerste oranje goal is gevallen. Lieke Martens heeft hem gemaakt. De grote ster van uh, Barcelona. En uh, ook van dit uh, Nederlands vrouwenvoetbal elftal. Op aangeven van Shanice van der Zanden. Er waren al een paar goede kansen geweest. Een schot van uh, Jackie Groenel onder andere. Die onder de keeper doorging. Op de doellijn zo'n beetje bleef liggen. En nog net voordat nog iemand anders die bal kon binnentikken. Door de verdediging van Noord-Ierland werd weg Tikt en daarna was er nog een goed schot van Miedema. Maar ook die verdween niet in het netje. Daar was uiteindelijk Lieke Martens voor nodig. Na een goede aanval van Nederland over de rechterkant van het veld. Dat is lekker. Vroeg in de wedstrijd tegen de stugge Noord-Ieren een doelpunt maken. Dat betekent dat je alvast wat lucht hebt. En alleen om maar hoeft te zorgen dat die Noord-Ieren niet gaan counteren. En daar een doelpunt uit maken. Tien en een halve minuut zijn we inmiddels onderweg. Nederland leidt dus met 1-0 tegen Noord-Ierland. zijn je een doelpunt van Lieke Martens. Frank Wila, dankjewel. We zijn eigenlijk midden in, in het, in het uh, koopproces van uh, van, uh, van Oosterschelde Kreeft. Uh, ik zat gisteren een heel dossier hierover te lezen en toen las ik dat heel veel chefs er tegenwoordig voor kiezen om met een mes eerst de Kreeft dood te maken, omdat dat vriendelijker zou zijn. Uh, ja, wat, wat heet? Wat heet? Ik deed dat vroeger zelf ook wel, want ik werkte zelf ook in de keuken. Je kan het op twee manieren doen. Of je snijdt echt de hersenen door. Of je doet ze in het water. Maar het is allebei niet fijn, lijkt me. Het is gewoon doodgaan. Het is gewoon doodgaan. Maar ja, ja een slacht uh, is gewoon ja, in, in alle gevallen uh, niet fijn. Nee, ja. maar hier is wel een grote gevoeligheid op. Ja. Hè? Dat merk je ook zo gauw je zegt van je, doet een ja. je maakt een uitzending waar in voor Maar goed, als je een bloem plukt, uh, daar hebben we het natuurlijk nog nooit over gehad. Die snij je ook af, die stengel. Dus ik weet niet hoe gevoelig dat ligt. Maar op een gegeven moment moet je toch iets. Je kunt toch niet allemaal uh, uh, van die kreeft afblijven. Een oesters ga je ook levend opensnijden. Ja. Een mossel kook je ook levend. Ja. Het is ook nog nooit bewezen dat ze pijnprikkels voelen. Nee, er is een heel ingewikkeld ander pijnsysteem... een prikkelsysteem dan bij mensen. Dus het is ook niet helemaal vergelijkbaar. Maar goed... Uh... <kliek> Zo'n homarium, heb je dat nou nodig eigenlijk in een restaurant om, om die, om die kreeften in te laten liggen? Ja, ik vind van wel. Kijk, als je een, een kreeft in je koelkast bewaart, dat kan heus wel één dag. Uh, dan kan je hem echt nog wel even bewaren onder een natte doek of zo, dat hij niet helemaal uitdroogt. Maar uh, dat, dat is eigenlijk ook inhumaan, vind ik. Een kreeft hoort in de zee. En uh, die haal je uit de zee om zo snel mogelijk weer in de bassin te brengen... tot het moment van serveren. Ja, want het is wel van, van, van wezenlijk belang... dat hij vlak voor het, voor het koken of het prepareren in ieder geval gedood wordt. Hè? Zo weinig mogelijk stress. Ja. Yes. Gaat dat over stress? Ja, als een beest stress heeft, wordt hij altijd minder van. Want dan zet zich dat af ja, in de... dan de... je in de, de spieren. Ja. En dan wordt het een taaie boel. ja. Dat is gewoon het hele... Ondertussen zit Jan Kruisen die denkt... nou, ik hoef toch nog niks te zeggen over die zee hier. Ik ga gewoon die hele kreeft gewoon lekker opeten. Ja, daar eet ik met volle teugen van, ja. ja. ja. Heb jij altijd al zo'n grote liefde eigenlijk gehad? Heb jij ook liefde voor de Oosterschelde kreeft eigenlijk? Ja, zeker. Wie niet? Ja? Ja. Tuurlijk. Ook opgevangen? Ik heb er vroeger wel eens op gevist, toen dat mocht, ja. Al, ja. ja jaren wat geleden mochten hier nog met een aantal veukjes vissen. Gewoon als privépersoon. Ja, precies. Ja, ja dat deed ik dat wel, ja. Ja, ja. Natuurlijk hartstikke leuk. Goed, we, we hadden het al over dat je eigenlijk noodgedwongen je hebt... om moeten laten scholen van kokkelvisser tot uh, zeewiervisser. Maar dat omscholen heb je eigenlijk voornamelijk zelf gedaan, hè? Ja, nou, er zijn geen scholen voor. Dat, uh, dat doe je gewoon zelf. En uh, een kwestie van je einde goed in verdiepen in je product. En uh, kijken waar het zeewier groeit. En uh, je hebt natuurlijk met seizoenen te maken. We zitten nu in de winter, dus dan dus heb je je winterwieren. Dan komen er een stek of drie voor in de winter. Het is echt een seizoensgroente. Het, uh, nou, het is geen groente, het zijn wieren. Eigenlijk zijn het algen, macro-algen zijn het. Ja. Kijk, ze hebben wel een, uh, een wortel. Maar dat, is een, dat noemen wij een, een verlijmde wortel. Die staat op een harde substraat. Zeewier groeit op een harde substraat. Dus dat kan zijn stenen, dat kan een oester zijn. Het ja. kan een mossel zijn. Ik heb het wel op een stek uh, oude fietsband gezien. Als het maar hard is, dat, uh, ja. Ja. dan groeit zeewier op. Zegroenten dus zijn echt uh, die een originele wortel hebben, net als in de bloemen. Precies, en ja. dat zijn zeewieren niet? Nee. En nee. er zijn er vele, vele soorten? Ja, er komen er hier in de Oosterschelde uh, Minimaal 150, 153 voor zo'n beetje. Uh, ja. Wat zijn jouw courante zeewieren van dit moment? Nou, kijk, er zijn er ongeveer van die 153, zijn er ongeveer een stuk of zeven en grote hoeveelheden aanwezig in het seizoen, per seizoen. Die andere wieren die zijn er te kort. Dat, uh, er zijn er geen volume van. Dus de, als je die levert aan een restaurant... en ja, je kan binnen twee weken niet meer leveren... dan uh, dat, dat werkt dat gewoon niet. Dus die ja. laten gewoon groeien en hopen dat er meer van komen. dan. Ja. Maar uh, nu uh, zijn er, wat ik net zei, drie soorten. En in de zomer zijn er vijf tot zes. En uh, ja... Dat is puur met de watertemperatuur. Dat is, net met kreeft, hè? Ja. dat is met het zeewier precies hetzelfde. Ja, Voor mij is het goed, deze watertemperatuur. Ja, juist, ja, dat ja, koude. Ja, ja, ja, voor mij is het goed. Het is wel 5 graden of zo nu, hè? De, de zee, ja. Ja. het water. Ja. Net die winterwieren, dat is die wakker mee. Dat, ja, die heeft echt koud water nodig. Ja. Die, als je ziet, vorig jaar hadden we 12, 13 graden in december. En dat doet die plant bijna niks. Dan staat hij maar in het water en gaat niet dood, maar dan groeit niet ook. Ik had thuis nog een heel romantisch beeld. Dat jij met een duikpak en een mes in de hand. Uh, <lacht> misschien wilde ik dit ook zien hoor. Ik heb ook heel veel naar die spannende films gekeken. Vroeger maar dat je dan afdaalde. En dan met dat mes dat zeewier ging uh, snijden. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik begrijp dat dat dus niet waar is. Nee, nee, nee, nee. Ik snij het gewoon met een gewone mes. En ik laat uh, een derde van de plant laten staan. Ja. Want dan groeit hij vanzelf weer aan. snij hem te kort af. Dus te kort op de wortel. Dan groeit hij het andere jaar niet aan. Maar dan... hoe snij je dat dan? Gewoon met een uh, schilmes ja, ja, maar dan, dan moet je toch in het water? Of? Ja, maar goed, ik heb gewoon lange handschoenen aan. En, en, en uh, daar kan ik er net bij. Oké, okay, ja. het is in ik laag water. Doe, ik doe het op laag water, ja. ja. Oké, okay. zijn er ook zeewiervissers die het wel op diep water doen? Nee, ik, uh, ik ben de enige die dat doet. Echt uh, groot commercieel. Ik heb wel een schip gekocht om zeewier te gaan vissen. Dat uh, ga ik van het jaar doen. Zeewiervissen met korven? of ja, gaat Nee, dat nee, het, nee, het is gewoon met een, een stalen frame op wielen. Wat over de bodem rijdt. Ja. Oh, wow, dat is echt een innovatieve ontwikkeling. Ja, ja, dat heb ik samen met een oude vissen. in het dorp heb ik die ontwikkeld. En, uh... Het is een oude viskotter, toch, hè? Nou, het is wel een oud moselschip waar ik ermee ga doen. Ja. Dat wel. En uh, ja, die vierkort, die, die moet natuurlijk gewoon een aantal eisen voldoen natuurlijk. Je mag geen bodemberoering hebben die in de Oosterschelde. En uh, Ja, dat is ook voor mij niet goed als ik te veel bodemberoering heb. Hoe zeuwer ik heb. Bodemberoering gaan. mag niet omdat, omdat het te veel het ecosysteem aantast. Ja, ja, ja. ja. Dat, is heel, dat is altijd een heet gangwijzerie in de Oosterschelde. Ja, ja. ja, en dan dat lopen is... jullie altijd een beetje over. Ja, ik zie jullie nu ook wel een beetje lachen. En, nou, maar nee, ja. Ik beroer de bodem niet, hoor. Nee, jij beroert de bodem. Je zou, je zou niet durven. Nee, nee. maar het is <laughs> toch ook belangrijk dat, dat in, in Zeeland... Uh, ja, de, die ecologie van, van, van de meren uh, heel goed blijft. En dat ja, is... tuurlijk, tuurlijk. En uh, dan gaan we gaan er ook zo... Uh, zo Mee om. Ja. Maar ik vind wel eens dat we ja, op bepaalde manier ze wel eens doorslaan. Op een, boer een boer ploegt ook op zijn land. Ja, wat er maar zelf is: een boer ploegt ook op het land. Wie niet ploegt, die zal ook niet zijn. En hij is zeker niet maai. Nee, maar wat er je zit wel je... verschillen. Wat jij vertelt, is je houdt natuurlijk al rekening met, met de natuurlijke stand. Want ja. je, je snijdt hem op een derde af. Ja. Dus, dus je zorgt dat hij eigenlijk weer aan kan groeien. Ja. Hè? En ja. Waarmee het gewoon in, in stand blijft. Ja. Nou ja, ik, ik, uh, ik snijde bijna door heel de Oosterschelde, uh, vanaf de Neeltje Jans tot aan uh, Tolen. Ja. En uh, alle wieren groeien niet bij elkaar, want iedere wier heeft wel een zijn specifiek plekje. Dan, dan net precies al met kreven, er zitten graag in holletjes. Ja. En dat gaat met zeewier precies hetzelfde. Het ene zeewier kan uh, ja. tegen uh, harde wind en golven, en het andere wier staat liever op beschutte plaatsen. Ja. Dus door je ervaring leer je dat waar die wieren staan. En ja, ja dat, soms dan krijg je in december al vragen: vraag, is er al wat er mee? Nee, hij is er nog niet. Nee. En dat is wel eens moeilijk, want ja, dan, uh, je moet hem wel een volwassen plant snijden. Houden jullie van vrouwenvoetbal? Tuurlijk. Hij is gescoord van Gilaert. Ja, 2-0. 19 minuten zijn we onderweg. En het is weer Lieke Martens. En weer op aangeven van Shanice van der Zanden. Weer een goede aanval over de rechterkant dus. En die arme linksback van Noord-Ierland. Jessica Foy. Die wordt in de beginfase door Shanice van der Zanden alle kanten opgevoetbald. Twee goede pases heeft hij nu afgeleverd. Allebei uh, bij... Uh, Mieke, uh, Lieke Martens, uiteindelijk deze was uh, keurig ingekopt trouwens. Net over Vivian Miedema heen, dat is de centrale spits. Die stond al op de goede plek, althans bijna op de goede plek. Lieke Martens kwam goed inlopen, zette haar voorhoofd tegen de bal... en kopte de bal feilloos achter uh, keeper Higgins van uh, Noord-Ierland. Nederland heeft bijna voortdurend balbezit in de eerste 20 minuten. Het is nu 2-0, het is eigenlijk wachten op meer nul tegen Noord-Ierland. Ja, niet te veel, hè, Frank? Het moet ook wel een beetje spannend blijven daar, vind ik, het in Eindhoven. Uh, ondertussen zijn we aan het proeven. Er is zeeweerschips op tafel gekomen. Chris, jij bent in het restaurant van de Kamveerse Toren, toch? Ja, ik, ben, ik loop nu het restaurant weer binnen. Er zijn eigenlijk drie topplekken in het restaurant. Het is allemaal goed. Maar er zijn drie nissen bij het raam in deze torenkamer. En in een van deze nissen zit het echtpaar van Hellenberg Hubaar, En die zijn net begonnen met, met eten. Mevrouw, ik zag dat u de eigenaresse kent. Ja. Die was u aan het begroeten toen u hier kwam, dus u komt hier vaker. Ja, wij komen hier uh, regelmatig, in de zomer, hè. In de winter komen we hier helemaal niet. Alleen in de zomer. En is dit uw eerste keer dit weer? Dit is de eerste keer weer. Het zonnetje scheen en u dacht, nu ja, mag het weer. nou gaan we weer. Gisteravond zijn we van huis uit vertrokken, hier naartoe. En uh, nou, dan zitten we hier weer lekker te eten. En heeft u dan een vakantiehuisje hier in, in de ja, omgeving? Ja, we hebben een uh, huisje hier, een vrouwenpolder is dus hier uh, dicht in de buurt. En dan komt u altijd even hier vis eten. Dus. Ja, wij komen hier altijd even een keer eten. Maar ik zag geen Ooster-schelden kreeft. Ja. Ik denk, ja. deze mensen gaan echt ja. even de portemonnee opentrekken en papa! Ja. je kreeft dat je op tafel niet. zetten. We waren te laat. Wij komen, komen hier aan en dan staat onze fles wijn, de Margon. Ja. Staat altijd klaar. Nou, dus. Die werd al geserveerd, die werd al geschonken. En ja, dan kan ik geen Oostergeldenkreeves. Uh, dus de volgende keer nemen we gegarandeerd Oostergeldenkreeves. U heeft zich weer laten leiden door de drank. Ja, eigenlijk. Ja, en daar moet u mee oppassen natuurlijk. Want u moet eerst aan de kreeft denken. Wat drinken we bij een, bij een goede Oostergeldenkreeves? Nou, dat staat hier. Uh, de, de... de speciale kreeftewijn staat hier: speciale kreeft. Ik dacht dat u het zo uit uw mouw zou schudden, omdat u deze nee, ook een nee, beetje... Uit... Nee, nee, nee, dat niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Die drinken wij hier ook aan tafel, uh, Chris. Oh, oh ja. Oké, okay, heel goed. Dan gaat u lekker door met, volgens mij had ik diezelfde vis van tevoren. Hé, Chris, Chris, Chris, Chris. Ja, ja. even tussen ons, hè. Ja. Ik weet niet of jij dat weet, maar de lotto is een keer gevallen. De postcode loterij in, nee? in vrouwenpolder. Oh, nou, Moet ik even vragen? Maar ik denk dat dat vakantiehuisje, daar hebben ze vast geen. Uh... U heeft een vakantieverhuisje in Vrouwenpolder. Heeft u ooit daar uh, de Lotto gewonnen? De postcode-loterij? Nee, helaas, helaas. Uh... Nee. Nee. Nee. We hadden wel een breda, daar komen vandaan. kopen we komen altijd loten, maar we hadden het beter in Vrouwenpolder kunnen doen. Ja. Dan hadden ze elke dag tot, tot, tot de dood erop volgde <sus> ja. uh, Oosterschelden ja, kun kunnen blijven. kunnen hadden dus postcode verzamelen. Maar wat voor een programma is dit, Petra? Ja, een heel rap programma Wat voor programma is dit? Ja, Want naast mij zit Hendrina. en volgens mij zit jij ook in Vrouwenpolder? Ja, ik woon ook in Vrouwenpolder. Je in de arme, de arme ik ben, buurt? Ik ben van de arme tak, ja. Oh, ja nee. Dus je moet tot het einde nee, der dagen... Maar moet het was wel werk. de mooiste dag van dat jaar. Iedereen was blij. Ja, en ik heb het daarna een documentaire gezien. En, ja. en de zeeuw bleef er toch nog heel gewoon onder. Als Jawel het, hoor. Het is zeker... We rijden nu alleen heel veel minietjes in vrouwenpolder. Oh ja, is dat zo? Dat past. Vrouwenpolder en minietjes. Het is een bijzondere combinatie. is het. Zeg, we krijgen ondertussen krijgen we hier gewoon oesters uitgeserveerd. Die worden echt uh, heel makkelijk door uh, Marcel van Kreken... de visser van de Kreken, oh. worden ze opengemaakt. Aan mes. Nu valt het meteen. Hij wordt zenuwachtig oh, van mij. Again. Le petit pécheur, hè? Chris, kom even aan tafel zitten ja. anders. Le petit pécheur, daar heb jij deze oesters weggehaald. Heb ik ze maar het zijn helemaal geen zin Nee, want de hele grap van dat bedrijf is dat ze dus de oesters van andere landen halen. Ze kan in principe heel wereldwijd. En deze zijn de Umami-oesters, omdat zij dachten we willen iets speciaals, niet uit een bepaalde streek, maar we gaan elke keer in volgens mij het assortiment wat we hebben kijken welke oester het meest die wat hij noemde romige hartige smaak heeft van de Umami. Ja, dat Weet volle er... ja. hartige. En, en. Die, uh, en ja, die serveren ze dan uit. En het, gaat dan, het kan aan alle kanten de, de wereld weer uh, op worden gestuurd. Wat vinden we ervan, mensen? Proeven wij hier nou umami, Doe, umami. aan? Het hartige, het volle. Jan? Nou, ik vind wel, uh, bepaalde oesters uit een bepaalde strik, dat proef je wel. Als je nou een uh, echte Zeeuwse oester hebt, die is wat, wat scherper van smaak, vind ik zelf. Pak je nou in een Franse oester uit een bepaald uh, gebied... Ja. kan ze wat zoeter zijn van smaak. Ja, ja dus het is echt specifiek ja, andere zeker, smaak. Zeker. Ja. En wat proef je aan deze oester die je net hebt gehad, die umami? Ja, die is lekker. Lekker, ja. Heerlijk, romig. Maar ik vind de Zeeuwse oester, platte oester, toch wel <laughs> echt een rolfeel. Ja, ja, roe... is, is er, is er ja, iets uit Zeeland ja. wat ergens anders is, wat niet uh, beter is? Ik eigenlijk. wist zeker dat Jan dit ging zeggen. Ik ah, <laughs> had, had hier echt op leiden. ingezet. Maar jij bent nee. gewoon het boegbeeld voor Zeeland, toch? Of? Nou, de boegbeeld dat weet ik niet. Maar het is gewoon, uh, ja, gewoon een hele lekkere oester. Ja, Heel rommel van ja. smaken, die platte oester. De platte is ook feil. De platte oester is echt elegant, vind ik. Is elegant echt... en vol. En wat zeg De, de jij maar... kreuzen in de Zeeuwse die zijn echt robuuster. Okay. Ja. En, en, en, de, en de Franse oesters zijn uh, ja, totaal anders dan de ja. ja. Dus we zitten hier eigenlijk met, met Franse oesters aan tafel. Maar jullie pleiten toch voor de echt Zeeuwse oesters. Ja, deze ook wel Ja, ja natuurlijk, ja. het is ook heel nou, lekker. Bij mij, mij komen er geen uh, Franse Zeeland, oesters hè? op tafel zolang wij Zeeuwse nee. oesters serveren. Uh, in de buurt hebben Het is ook heel principieel, hè? Nou, Diener? in de zomer hebben we dat natuurlijk wel, omdat we dan de oesters in Zeeland gaan melken. Nu ja. is het water weer te warm. Hè. Ja. Dat is of het een of het en gaan ander. dan melken en dan worden ze zo dik en wit, hè? Ja, en dan uh, zijn dat ze dat echt we... niet lekker. En nee. dan, uh, dan hebben we toch wel de, de, de Franse oester. Ja, en, maar uh, eigenlijk alleen maar omdat het moet. En dat geldt ook voor de kreeft. Nou, ik vind mensen die komen bij mij, ja. hè. ik heb ook oh. een hotel, maar die, die komen echt voor de Zeeuwse producten. Dan ga ja. ik toch geen Franse producten verkopen als ik ook Zeeuws hier om de hoek heb. Nou, dat is, is meer het... mijn uh, En dat ik nou, dat niet doe. Nou is dit professioneel ook aan het doordringen want bij het ROC in Middelburg worden Zeeuwse studentkoks nu opgeleid in specifiek Zeeuwse producten. Hoe belangrijk is dat Jan? Dat ze daarmee om leren gaan hier. Nou dat vind ik heel belangrijk. Dat doe ik zelf ook. Ik geef zelf ook lezingen op uh, kookschool hier in Zeeland. En waar Vooral, gaat dat over dan? Nou het, bij mij dan natuurlijk over zeebieren. Ja. Het is nog een ik vind het heel belangrijk dat je... Dat is eigenlijk de, de toekomst is dat. Die moeten ermee gaan werken met de producten zelf. En uh, dat, dat vind ik heel belangrijk. Dat zij er heel goed mee kunnen werken. En ook uh, wat er allemaal in de provincie te krijgen is. Aan hele mooie lokale streekproducten. En loop je er dan nog tegen aan dat er vooroordelen zijn over het eten van zeewier? De oude generatie... Zal dat misschien toch nog een beetje gek vinden? Of, of is dat al voorbij? Nou, dat is wel voorbij. Kijk, soms trekken ze toch wel de neus op. Van, hè. Maar de meeste vragen hadden wel, kan je dat opeten? Dat, dat krijg ik veel te horen. Mm. En als je dan ziet uh, hoe lekker uh, het is en hoe gezond. Want het is natuurlijk enorm gezond zeker. hier. Vooral... Uh, ja, ik moet eigenlijk zo zeggen. Ieder zeewier heeft wel zijn uh, specifieke eigenschappen. Ja, ja. De winterwieren zijn uh, ook rijk aan uh, calcium, magnesium. Het wordt sowieso gezegd hè, zeewier heel gezond is. Ja, ja. ja, dat, is het ook. ja. dat is het ook. Waar merk jij ja. dat dan aan? Nou ja, we merken dat, weet ik niet, maar... Uh... Uh, je hebt ze in ieder geval hele mooie rode wangen. Ja, maar dat komt van uh, als ik <laughs> altijd buiten bij <bezig> je ben. <laughs> oh. ja, dat is uh, gewoon... heeft niks met zeewier te maken. Nee. Nou nee, nee kijk, ik eet zelf wel zeewier, natuurlijk. Uh, we ja. doen ons thuis aan tafel wel. Maar de meeste is het allemaal in gedroogde vorm. Ja. En, uh, is het, uh... Zoals de nori eigenlijk ja. ook, ja. Hè? Ja, ja, maar we doen dan meer de zeesla hier. Ja. De echte zeesla doos ja. gedroogd. En dan in poedervorm door de salade, ja. of in de soep. Ja. Het is een echte smaakversterker. Marcel, is dat voor jou belangrijk dat die ROC... Uh, nu zeeuwse studenten koks opleiden met de zeeuwse producten. Ja, dat is altijd goed. <coughs> producten uit je streek is gewoon, dat is, ik vind dat gewoon het beste. Dus ook het milieuvriendelijkste, want Milieuvriendelijkste, ja inderdaad, dat sowieso. Ze zijn ook lekker stok natuurlijk in Zeeland. Maar <laughs> je hebt hier ook alles, gewoon wel uit de zee. Ja. ja. Waarom moet je ver weg? Ja. Da op die vraag krijgen we ook geen antwoord vanavond, hè? Waarom moet je ver weg? Nee, nee. nee ik kan veel dichtbij hè. Hendrina, ja. je hebt geprobeerd je Zeeuwse accent af te leren. Dat is niet helemaal gelukt, <laughs> <Nee>. <laughs> moet ik eerlijkheid zelf zeggen. Maar ik begrijp ook wel waarom. Het was ja. heel fijn om hier vanavond te zijn. We gaan nog de hele avond door eten en drinken. Dank Jan, Marcel, Hendrina. En volgende week zijn we er weer. Het is alweer nou, voorbij. Ja, het gaat heel snel. Ja, ja die mooi is wel, maar het moet nog beginnen. <laughs> Leuk. Oh, dus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 In de Syrische stad Douma zijn zeker 36 doden gevallen... bij bombardementen en een grondoffensief van het Syrische leger. De stad is de enige plek in de regio Oost-Ghouta... die nog in handen is van rebellen. Twee weken lang gold er een wapenstilstand... maar die is gesneuveld door oneenigheid... over de evacuatie van de laatste rebellen. Verdachten van een dodelijke woningoverval in Gees in Drenthe... hebben lagere straffen gekregen... omdat het OM heeft gerommeld met een getuigenverklaring. Eén van de verdachten gaat daardoor vrij uit. Twee anderen kregen...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 Ruim een jaar lang mocht dat niet... omdat er twijfels waren over de veiligheid en het toezicht. Daardoor moesten ambtenaren soms omvliegen via Puerto Rico. Nu mogen ze weer rechtstreeks... omdat het toezicht op Insel Air is verbeterd. En in India is een man gearresteerd... die zijn dode moeder thuis in de vrieskist bewaarde. Vermoedelijk om haar pensioen op te strijken. Volgens Indiase media was de vrouw uit Kolkata vroeger ambtenaar. Drie jaar geleden overleed ze. Haar zoon zou haar toen in de vriezer hebben gestopt. NPO Radio 1... EO NOS langs de lijn en opstreken met Robert Meder en Margje Fixe een hele goede avond en welkom bij Langs de Lijn en omstreken met heel veel voetbal vanavond. Ja, de oranje dames spelen de WK kwalificatiewedstrijd tegen uh, Noord-Ierland. We zijn dik een half uur onderweg. Frank Villa, uh, we hebben het net al gehoord. Uh, 2-0 laatste gemelde stand. En nu uh, bijna 4-0, net niet helemaal. Schot met uh, links van Van der Donk die het probeert vanaf randje strafschopgebied. Inderdaad ruim een half uur onderweg. Het staat 3-0. Miedema heeft uh, haar 50ste interland doelpunt gemaakt. Die jonge dame is pas 21 jaar in. 63ste Interland. 50 doelpunten al gemaakt in het oranje shirt. Zij maakten de 3-0. We zijn eigenlijk gewoon getuigen in het stadion van PSV... van hoe Nederland Noord-Ierland aan het oprollen is. In de Eredivisie spelen Excelsior en Willem 2 tegen elkaar. Ook daar ruim een half uur gespeeld. Hoe staat het ervoor? Jan-Vincent van Zuiden. De tussenstand is 1-1. Willem 2 kwam op voorsprong door een doelpunt van Frans Sol. De topscorer van de Eredivisie. Zijn 16e van dit seizoen. Maar een kwartiertje later staat het dus alweer 1-1. Het is een strafschop van Bruins die erin gaat. En daaraan vooraf gaat, gaat een rode kaart voor Latsman. Dus Willem 2 met nog 10 man op het veld. En de tussenstand is 1-1. Goed, en dan in de Jubilee League. Daar volgen we de topper tussen Jong, Ajax en NEC. niet mee. Dat zijn de nummers 3 en 2 van de Jupiler League. En het staat voor die nummer 3-2-0. Jong Ajax leidt tegen de ploeg uit Nijmegen... die zo nodig moet promoveren. We zagen doelpunten van Pasquali en van Casciera... het opscoren van Ajax. Na al die voetbalwedstrijden blikken we straks in het nieuwsforum... terug op het meest opvallende nieuws van de afgelopen week. En dat doen we met Telegraafjournalist journalist Wierd Duk... oud pvda kamerlid Meili Vos... en met Barbara Barend, die ook meekijkt voor ons naar de Oranje Dames. Ja, uh, in Eindhoven. Dus uh, Frank Wielaert uh, ja. is het echt uh, oprollen geblazen. Wat verwacht jij? Ik voorspelde net om half 9, 4-0. Dat hebben we niet gehaald. Waar ga jij Nog? nu voor? Oh, jij dacht 4-0 in een half uur. Ja, <laughs> dat ik, nou, ik zat er ja, niet dat, bij, Maar ik heb, niet, ik, heb, ik, ik heb het niet goed gehad. Nee, nou, ik had 4-0 in een half uur had ik ook al redelijk uh, straf gevonden. Moet ik zeggen, qua voorspelling. Dus dat vond ik al wel gedurfd. Ik vind 3-0 in een half uur eigenlijk prima. Want je moet hopen tegen zo'n ploeg dat je snel een goal maakt. Dat je niet tegen jezelf gaat lopen voetballen. ...en de hele tijd maar krampachtig probeert door die uh, negen, uh, mans defensie heen te spelen. Want dat is eigenlijk wat je dan gaat doen. Een beetje wat je tegen Ierland hebt gezien in de laatste WK-kwalificatiewedstrijd. Daar lukte het niet. Nu lukte het al na zeven minuten. Een goal van Martens op aangeven van Shanice van der Zanden... ...die heel goed geopend is in deze wedstrijd in het eerste half uur. Heeft zo vier, vijf bruikbare voorzetten afgeleverd. Daarvan zijn er dus twee afgerond, allebei door Martens. En de derde goal werd dus gemaakt door uh, Miedema... En dan kan Nederland nu eigenlijk nog een uur lang op het gemakje proberen die uh, uh, stand verder uit te bouwen. Want dat... Uh... Kan wel handig zijn. Nu twee hele slordige pases van achteruit. Uh, zo tussen de aanvaller Martens en uh, de verdediger Siri Worm in. En uh, dan lever je zomaar weer de bal in. Dat duurt nooit heel erg langer Noord-Ierland heeft uh, denk ik nog, nog niet langer dan 10 seconden de bal gehad in de ploeg. Dus echt uh, achter elkaar dan. Hè? Niet, niet in totaal. want Het zou wel heel erg straf zijn inderdaad. Dus dat ook nog het geval was in de, de hele wedstrijd. Maar langer dan 10 seconden achter elkaar. Is echt nog niet gelukt. Nederland is weer aan het zoeken naar een opening via Shaki Groene Tegenwoordig bij haar ploeg Frankfurt. Speelt ze in de spits. Nu zoekt ze aan de rechterkant Sanis van der Zande. Bij haar ploeg Olympique Lyon: absoluut de Europese top zit. Zij vooral op de bank. Maar uh, haar voorzetten dieren daar niet onder. Gek genoeg, dat was altijd een zwak punt. Ze kwam wel veel in de gelegenheid, maar ze kwamen nooit aan. En vandaag heeft ze er al twee assists mee gegeven. En nog een paar andere goede voorzetten die er ook zomaar in hadden gekund. Kortom, met Janice van der Zanden zit het in dit duel in ieder geval wel goed. Nederland is uh, inmiddels over de linkerkant aan het aanvallen. Via die andere grote ster. Uh, Lieke Martens die neemt even een aanloop tegen haar tegenstander. Om te kijken of ze die kan passeren. Vervolgens legt ze de bal breed op groene. Bal naar Spitsen, die moet even de bal terughalen. En dan is Jansen in balbezit. Zij is misschien wel de opmerkelijke centrale verdediger naast Van der Gracht. Zij uh, staat daarnaast waar eigenlijk normaal gesproken Anouk Dekker de laatste interlands heeft gestaan. En uh, zij is degene die het spel van achteruit verdeelt. En ook nu inmiddels uh, veelal op het middenveld te vinden is om van daaruit wat dichter tegen de spitsen aan te kunnen verdelen. Zij speelt ook heel goed de laatste periode bij haar club Arsenal. Scoort daar ook geregeld. Kortom, zij is degene die in vorm is. En dat wordt dus beloond ook in Nederland met een basisplaats in het Nederlands elftal. En het gaat uh, tot nu toe eigenlijk ook prima... Een voorzet over de achterlijn heen geschoten. Daardoor kan Higgins nu weer heel lang treuzelen met het nemen van een doeltrap. Daar heeft ze echt een seconde of 30, 40 voor nodig. En over het algemeen is daarna Nederland weer vlot in balbezit. Nu even niet, want er is een overtreding gemaakt. Dus kan Noord-Ierland proberen op de helft van Oranje te komen. Middels een vrije trap. Ze zijn er tenslotte vlakbij. Nog een metertje of 10, dan zijn ze daar ook weer eens geweest. 36 minuten hebben we gespeeld. Nederland leidt comfortabel tegen Noord-Ierland 3-0. En Barbara Warend is bij ons. Barbara, het Philips Stadion is uit. Uitverkocht voor ja. de Oranje vrouw. Had je dat verwacht? Dat ze echt zo populair zouden blijven? Ook na het EK. Ja, dat had ik zeker verwacht. En ook gezien het spelbeeld vandaag. Nederland, de Vrouwen spelen echt Nederlands voetbal. Met een, een rechtsbuiten. Janice van der Zanden aan de zijkant. Met een geweldige Lieke Martens. Die naar binnen draait. En die gewoon fenomenaal op dit moment is. Die veruit de beste voetballer van de wereld is. En weet je, we hebben gewoon de harten veroverd. Ik voel me altijd een beetje onderdeel van het geheel. Maar de harten veroverd van heel Nederland. En je blijft goed voetballen. Het is een, een feest om naar zo'n stadion te gaan. Het is een uitje met de hele familie. Het is vanavond mooi weer. Het heeft alles wat je als ouderwetse voetbalavond wil hebben. Wij zitten nu ook te genieten. Er zijn echt gewoon mooie acties. En we zijn geen eendagsvlieg meer. Bijvoorbeeld Nederlands vrouwenelftal. Binnen een aantal jaren staan we gewoon vast in de top 5 van de wereld. Ja. En het is een hele grote sport wereldwijd. En uh, nou ja, we hebben misschien... Weet je, omdat de mannen wat minder doen. Dat mensen nog meer geneigd zijn naartoe te ja. gaan. Maar ik denk, de basis is dat die vrouwen gewoon heel goed gepresteerd hebben. Blijven presteren. En ook oh. gewoon echt vanavond weer. Ik ben ouderwets aan het genieten. Het is gewoon echt leuk <laughs> Nederlands voetbal. Zoals we dat. Ja. Nederlands aanvallend voetbal. Zoals we dat bij de mannen ook altijd gewend waren. Ja. Je zit ook in de Raad van commissaris hè, van de coöperatie. Uh, ja, uh, uh, ja. Uh, ja, van de eredivisie uh, vrouwen. Ja. Uh, merk jij dan ook dat binnen de KNVB het vrouwenvoetbal steeds. Serieuzer wordt genomen. Dat is natuurlijk de afgelopen jaren wel toegenomen, maar zie je daar ook een, een uh, ketting in? Ja, zeker. Kijk, dat was natuurlijk. Uh, dat is ingewikkeld. Het vrouwenvoetbal is helaas nog steeds. Uh, kijk, Eredivisie is een aparte coöperatie nu geworden. Het is bij de Eredivisie Clubs nog steeds heel moeilijk. Heel veel clubs willen het niet. Heel veel, er zijn nog steeds heel veel directeuren die zeggen dat ze het zonde van het geld vinden niet willen. Nog oh. vandaag de dag ook. Uh, dus het is een, een ingewikkelde exercitie. En dat is eigenlijk heel raar, want ik denk dat het juist ook. He, voor je mannentak heel goed is. Want het lokt volgens mij alleen maar nog meer mensen naar je stadion. En ook leuke mensen. Want het zijn overal algemeen leuke supporters ook die naar vrouwvoetbal gaan. Maar dat is wel iets, iets heel raars eigenlijk. Waar we in Nederland wel achterblijven. Waar je ziet dat Engeland, he, dat ze heel veel investeren. In Spanje heel veel investeren. Ook de club zelf. Maar ook de bonden. Ja, gaat dat allemaal hier iets trager? Maar goed, de KNVB... Kijk, wat we gezien hebben bij het EK... en dat zeggen die meiden ook... De omstandigheden om voor te bereiden waren identiek aan hoe het bij de mannen gaat. Trainingskampen, alles was hetzelfde, behalve dan het geld wat ze kregen. Nou, daar hebben ze ook over onderhandeld dat dat beter is geworden. Ja, en nu zijn wij er heel hard voor aan het knokken met onze commissaris en onze directie... om ook die eredivisie nou ja, bestendig te maken. Want dat is natuurlijk wel nog wel triest, dat heel veel meiden... Ja, die moeten er allemaal nog bij werken. En dan gaan de toppers naar het buitenland. Maar je ziet wel dat het steeds meer op de kaart uh, komt te staan. Dat de KNVB ziet ook hoe belangrijk het vrouwenvoetbal voor het imago van voetbal is. Ja. En ook de aanwas he, in, uh, in, in het ledenaantal komt heel veel van vrouwen en jonge meiden. Dus uh, het wordt gelukkig steeds belangrijker, maar het mag altijd beter. Ja, ja. dat uh, mogen duidelijk zijn. Ja. Goed, uh, we gaan even naar Jan-Vincent uh, van Zuiden. Die kijkt naar het mannenvoetbal. Er oh, tegen... oh, ja, ja, wordt ook nog door de mannen gevoeld. Ja, dat wordt ook nog door de mannen je <laughs> zit ook hier de jonge Ajax en op een ander scherm te kijken. <laughs> nee, uh, Excelsior Willem 2, Jan-Vincent. Ja, we zijn nog uh, we zijn 36 minuten onderweg. 38 zie ik nu. En het staat 1-1. Dus een, uh, toch wel een spectaculaire openingsfase van deze wedstrijd. Eerste half uur gezien. Nu weer een kans voor Willem 2. Dat dus met een man minder speelt. Na een rode kaart voor Latschman. Hij haalde de doorgebroken Mike van Duinen onderuit. En uh, ja, de scheidsrechter van de Graaf kon niks anders Want het was gewoon een, echt een 100% kans, een scoringskans en dan uh, ja, uh, hij trok hem echt naar beneden. En uh, als je daar nog een sliding in zet... dan kan een scheidsrechter nog een gele kaart geven. Dat is tegenwoordig zo. Maar oh. dit was overduidelijk rood. Dus uh, Latschman, uh, hij moest naar de kant toe. En de penalty werd vervolgens feilloos binnengeschoten door Bruins. Op dat moment stond er trouwens al 1-0 voor uh, Willem 2, Want uh, ja, na een kwartier spelen... hij stond precies weer op de goede plek. Frans Sol, de Spaanse spits. De 16e doelpunt van dit seizoen voor uh, Frans Sol. Er was een schot van uh, Lewis. Vanaf de rechterkant mee opgekomen, de verdediger. Hij schoot op uh, doelman... Zwarthoed die kon er nog wel net een hand tegenaan krijgen. Maar hij ja, werkte de bal wel voor de voeten van Sol. En die hoeft hem alleen maar binnen te tikken. En zo staat het tussen 1-1 na ruim een half uur. Is het Excelsior nu in de aanval. Over de linkerkant hebben we dus een man meer op het veld. En moeten proberen die overtal situatie uit te voetballen. Komt het nu? Nee, komt nu niet. Maar we gaan eventjes naar Eindhoven. Frank. Penalty voor het Nederlands elftal Een Hensbal. Het was eigenlijk de tweede Hensbal al uit twee aanvallen achter elkaar. De eerste werd niet gezien. Deze wordt wel gezien. En ik vind eigenlijk de eerste nog meer Hens dan de tweede. Want ja, ja de... oh, dit is ook Hens trouwens. Gewoon ja, vol ja, maar... tegen de arm aangeschoten. Inmiddels staat Sharida Spitsen klaar om die penalty te nemen tegenover Higgins. Bal ligt goed. Nou is het alleen nog aan de scheidsrechter om te fluiten. Maar die wil eerst nog even zeker weten dat iedereen keurig netjes buiten het strafschapgebied staat voordat ze dat gaat doen. Het is dus een Poolse scheidsrechter. Tot nu toe prima. Prima, maar ze had ook al, nou ja, dat was het, 15 seconden eerder voor een penalty kunnen fluiten. Uiteindelijk komt hij er toch, daar is de aanloop, het inschieten. 4-0 voor Nederland Spitsen, doet ook een duit in het zakje. 42 minuten hebben we bijna gespeeld. Nu wordt Ierland, als gezegd, wordt langzaam maar zeker opgerold in Eindhoven. Ja, terwijl het in Eindhoven ongeveer ontploft, uh, gaan wij naar de Jupiler League. Jong uh, Ajax, NEC, naar Niemeijer. Ja, we spelen nog een minuutje of drie op de toekomst in Amsterdam. Het staat 2-0 voor Ajax. En ik moet zeggen, het, uh, ja, het begon heel goed voor uh, NEC. De ploeg die zo lang ja, toch wel op weg leek terug naar de Eredivisie. Maar die in uitwedstrijden zoveel punten laat liggen. Nog een uh, minuutje of drie dus in de eerste helft. Hij lag er na zeven minuten in. Eerste doelpunt in de Jupiler League voor een Australiër, Pasquali. Hij uh, ja, profiteerde van een schot van Johnson, Scandinavië. Vanaf de linkerkant, bal uh, uiteindelijk voor zijn voeten na wat acties voor het doel van Joris Del, die ook nog in de Eredivisie speelde met NEC. Toen stond het 1-0. Waren er in die fase echt kansen voor NEC, voor kd o spelen van Jong Oranje, voor Atjabar, voor Heinlo te verdedigen, die mee naar voren was gegaan, voor Dijkstra uit een corner. Maar het was Casciera na 19 minuten met de 2-0 voor Ajax, zijn zestiende, een solo om de keeper heen. En uh, die Delt dus voor de tweede keer gepasseerd. En dat uh, ja, ziet er niet best uit voor de ploeg van uh, Pepijn Leijnders. Hij staat met de handen over elkaar voor de dugout van NEC. Hij uh, ja, had zich hier veel van voorgesteld. De topper. En met de wetenschap dat Fortuna Sittard op voorsprong staat... Ja, zou er een gat van vier punten kunnen komen naar NEC. Ajax uh, ja, virtueel uh, op de tweede plaats achter Fortuna Sittard. Maar goed, laten we niet te veel naar Fortuna kijken... maar vooral naar wat hier gebeurt. Omdat Ajax natuurlijk aan het einde van de rit wel kampioen kan worden... maar niet kan promoveren. Dat gaat tussen NEC en Fortuna... En de NEC staat achter in Amsterdam. En sinds die tweede goal nog maar één mogelijkheid gezien voor de NEC'ers. Dat was een kopbal van Braken een minuutje geleden die ging naast. Goed, dan kijken of Oranje de dubbele cijfers wellicht gaat halen. Dat zou misschien een beetje uh, te, te gek worden. Maar toch, je weet het niet Frank. Gaat er nou, voor ons niet meer in ieder geval? Anderhalve ja, minuut nog. Dat gaat niet lukken. 4-0 staat het. Uh, Dubbel aantal kansen hebben ze al wel gehad. Dat, dat is in ieder geval zeker. Dus nou ja, met een beetje fantasie had het best 8-0 kunnen zijn. Daar heb je niet heel veel fantasie voor nodig trouwens. Als ik dan toch aan het uh, vertellen ben, dan valt het eigenlijk achteraf allemaal wel mee. Want Miedema heeft in haar eentje al een kans of drie gemist die ze ook had kunnen maken. En dan heb je er zo al zeven en dan gaan we toch al vrij hard. Veel harder misschien wel dan iedereen had verwacht. Want uh, ook al uh, staat Nederland eerste in de WK kwalificatiepool. Die 0-0 tegen Ierland Die zit toch nog ergens in het achterhoofd. Voorafgaand aan een wedstrijd als deze. Hoewel Noord-Ierland ja, nou ja, kwalitatief niet in de schaduw van Ierland mag staan. En ook dat mag normaal gesproken geen probleem zijn voor het Nederlands elftal om daar tegen te spelen. Ja, die 0-0 was gewoon een enorme tegenvaller. Maar dit Noord-Ierland wordt echt van het kastje naar de muur gevoetbald... in de eerste helft in het stadion van PSV. Die hebben nog niets aanvallend laten zien. Helemaal niets. Daar heeft Nederland dus ook eh, weinig van te vrezen. En die achterhoede, ja, die, aan de, het ene moment zie je dat ze gele, eh, van tevoren gezegd is... Ja, ze moeten compact spelen. Maar als Nederland het dan breed maakt, met name aan de kant van Van der Zanden... dan is die uh, linksback, die fooi, is voortdurend te laat om Van der Zanden tegen te houden. Die staat steeds verkeerd, stapt op de verkeerde momenten in. En Shanice Van der Zanden die heeft ja. echt alle vrijheid van de wereld. Het is heerlijk voetballen, terwijl je ook tegen een muur voetbalt... dat Shanice Van der Zanden toch nog een zee aan ruimte krijgt. Eigenlijk wonderbaarlijk dat dat zomaar lukt. Daar komt Lieke Martens weer, met een paas nu op Miedema. Die neemt alleen heel slecht aan. Die zit nog niet lekker in de wedstrijd. Hij heeft wel een goede goal gemaakt. beetje verdekt geschoten. De keeper zag hem laat komen. En uh, stond ook niet goed. Waardoor die bal net tussen haar en de paal inviel. Goeie goal voor Miedema. En ook nog een jubileumtreffer. Maar ze gaat er nog veel meer maken dan 50. Ik geloof dat het nationale record ergens op 56, 59 of zo staat. Zij maakt zich daar totaal niet druk over. Want ze is pas 21, dat gaat ze voor haar 22. Ze allemaal nog wel binnen voetballen. Die, dat record aan doelpunten in de nationale ploeg. En Nederland intussen, oh, daar dacht Worm even te mogen gaan ingooien. Maar dat mag Noord-Ierland dan gaan doen. Op slag van rust. We krijgen er één minuut extra tijd bij. Daarvan staan er nog 40 seconden. Nou, in die 40 seconden zou Ierland als ze opschieten met die ingooien. Maar ze schieten nergens meer op als ze de bal hebben. Zeker niet uit straat. Standaard momenten. Ook niet als ze een doeltrap mogen nemen. Dat duurt allemaal erg lang. Ze zijn hier eigenlijk vooral gekomen om zo min mogelijk te verliezen. Nou, vooralsnog gaat dat niet heel erg goed. Want uh, op slag van rust staat Nederland met 4-0 voor. Daar is Janice van der weer toch nog even opletten... of haar paas nu ook aankomt. Dat is niet het geval. Danielle van der Donk wordt niet bereikt. Dus kunnen de Noord-Ieren uitverdedigen. En is het rust in Eindhoven. 4-0 voor Nederland tegen Noord-Ierland. Gaan we naar Excelsior Willem 2, Jan Vincent van Zuiden blessure blessuretijd loopt van de eerste helft. Het staat 1-1 en Excelsior had gewoon op voorsprong moeten staan inmiddels. Ze staan dus nogmaals, ze staan al een kwartier lang met de man meer op het veld. Naar een rode kaart voor Latsman. En de kansen die kwamen, die volgden zich in rap tempo op de grootste. Die was voor Mike van Duinen. Er kwam een voorzet vanaf de zijkant. Doelman wel een Roiter van Willem II. Liet die bal los. Van Duinen hoefde hem alleen maar in te tikken. Maar hij ja, gaf hem een heel zacht tikje. En toen kon hij nog van de lijn gehaald worden door Timikas. Maar Excelsior is in de aanval. Ook nu weer met Karami. Voorzet Oh, schitterende doel. Schitterende goal van Stanley. Stanley Elbers achter het standbeen langs. Het zat er al aan te komen, die voorsprong voor Excelsior. Want ik zei het al, kans op kans. En nu is het dus wel raak. Het is een mooie actie over de rechterkant via Karami. De rechtervleugel verdedigen. die zet die bal laag voor. En dan werkt Stanley Elbers. De bal met de hak achter zijn standbeen langs. Achter doelman Wellenreuter. Dat betekent dat Excelsior op voorsprong staat. 2-1 tegen Willem II. Ja, Barbara... Sorry, ik was nog even aan het kijken. Ja, al, je, ja. De, je lag ongeveer op de grond om via het glas toch yeah. nog een derde scherm te kunnen zien. Om die goal te kunnen zien. Dat was inderdaad een mooie goal. Jong Ajax, NEC trouwens thuis. Rust 2 tegen uh, 0. Um, Barbara, nog heel even. Uh, dit weekend, ik heb het gelezen hebben, in de NRC, een artikel uh, bij, over de voetbalvrouwen als influencers. Ja. Yeah. Um, zoals het dan in social media Jagon heet. Lieke Martens, 600.000 volgers. toen maar ja. op in Instagram. Ja, ongelooflijk. Uh, Jackie Groene heeft er 80.000. Zijn dat nou echt de, de, de voortrekkers en de rolmodellen geworden... in het vrouwenvoetbal, denk je? Ja, uh, met gewild of ongewild hè? Dat kan ja, natuurlijk nee, wel ja wel ook met Janice van Zander. Kijk, Lieke Martens heeft natuurlijk een enorme sprong gemaakt door ook naar Barcelona te gaan. En wat de gek is van Barcelona, en weet je, daar kunnen ook echt wel de Nederlandse clubs een voorbeeld aan nemen. Die hebben dan een teamfoto en daar maken ze een filmpje van. En dan zie je één voor één, zie je Suarez, Martens, Messi, je ziet ze allemaal opkomen en dan wordt er gewoon één teamfoto van de mannen en de vrouwen gemaakt. En dan wordt dat in één keer de wereld ingezonden. Daar kijk je in één keer naar honderd miljoenen miljoen mensen naar. Dus zo'n Lieke Martens die dan ineens in dat shirt van Barcelona speelt, ja, die wordt gewoon heel groot. En ze maken ook promo's voor wedstrijden. En dan doen ze eentje met Messi en Lieke Martens in dezelfde promo om te gaan aankondigen de vrouwen spelen en de mannen. Dus ja, dat neemt een enorme vlucht. En zij is natuurlijk ook een van de gezichten van Nike in een hele grote commercial zit ze daar ook. Nou ja, met alle grote namen. Dus ja, die meiden zijn heel populair. En ze doen het ook heel leuk op social media. Als je al die oranje leeuwinnen volgt op Instagram en Twitter. En ik volg ze natuurlijk allemaal. Ze doen heel veel leuke dingen. Ze laten heel veel dingen zien. En je bent dus eigenlijk het gevoel, heb je nou, zeker uh, jonge mensen, dat je heel dichtbij maar bent. Maar meer dan de mannen. Nou nee, ja, er zijn ook heel veel mannen die dat goed doen. Alleen, kijk, de mannen hebben automatisch vaak al een groter bereik... omdat ze zoveel op tv zijn, zoveel mensen ze kennen. Maar deze meiden zijn veel minder eigenlijk in beeld. Maar doen dat ook doordat ze heel authentiek met hun social media omgaan... Uh, hebben ze gewoon echt een enorm gevolg ja. gekregen. Ja, dan zijn het ook automatisch influencers. Maar moeten we moeten wel één ding nog niet vergeten. is niet zo nu, helaas dat er miljoenen binnenstromen. Het is dus Nog steeds is het terughoudend, ook in Nederland... met sponsors, om zich te verbinden aan het vrouwenvoetbal. Dus dat is wel heel jammer. En dat, dat blijf ik ook wel uh, uh, raar vinden. Maar dat ondervinden wij nu. Dus ja, die meiden zelf... die uh, worden ingezet voor dingen. En ook heel goed. En die verdienen daar geld aan. Maar er zijn nog weinig sponsors die zich echt... Bijvoorbeeld ja. aan de Vrouwen Eerievisie durven te committeren. Ja, hm. maar goed, wat niet is, kan er komen natuurlijk. En dan helpt het ja, iedereen uh, die, zo die zich vanavond wil melden, ik bedoel, we zitten hier. Je Kom bent aan. welkom hier. Meld je aan, stuur even een berichtje. Ja. En dan gaan we dat gewoon allemaal in orde maken. Ja, ja, ja. ja dat is wel helder. Uh, goed, over sponsors gesproken, die zijn er genoeg. Uh, bij de Grand Prix Formule 1 in Bahrein. Uh, ja, ik, ik, ik moet ergens een bruggetje maken. Formule 1-verslaggever Louis Dekker, goedenavond. Wat een slecht bruggetje. Ja, dus. hij zegt echt, echt heel slecht. Maar... <laughs> Dank je, Louis. Uh, ja. uh, Max Verstappen, trainingsrondjes. Uh, heeft hij, ik heb gezien dat hij toch wel wat problemen had met zijn auto, hè, geloof ik, vandaag. Ja, de, de, laat ik die dan ook nog even inkoppen. De sponsors van Verstappen waren niet vrolijk in de eerste vrije training. Want hij heeft eigenlijk alleen maar een beetje gesputterd... en is vervolgens in beeld geweest zijn eigen auto duwend, voortduwend met wat hulp. Technische storing, elektronisch probleem, hele eerste vrije training in de soep. Uh, de tweede ging wel goed, is die vijfde in geworden. Hij was wel opgewekt hoor vanavond, maar hm. hij heeft wel anderhalf uur verloren vandaag... Uh, dat is niet zo heel erg rampzalig. Want uh, die eerste vrije training... Ja, dan moeten ze die auto in de vingers krijgen. En dat is normaal gesproken best belangrijk. Maar de tweede training is hier veel belangrijker. Want dan is het donker. En de kwalificatie morgen is in donker. De race is ook in donker. Dus dat is waar het echt om draait. En dat hij vanmiddag anderhalf uur een beetje heeft verklooid. Nou ja, zo so be it. Hij was er niet heel erg grauwig om. Nee, het ging ook nog niet echt om de snelheid, begreep ik. Hè? Het ging meer om het, nee. om het een beetje fine tunen van de wagen, toch? Ja, daar begint uh, ieder Formule 1 weekend mee. Dat is altijd wat lastig om dat uit te leggen. Want je zou zeggen, als er 21 Grand Prix per jaar zijn... dan ken je die auto toch een keer. Maar ieder circuit heeft zijn eigen eigenaardigheden. Uh, het ene circuit is snel, het andere circuit is langzaam. De een is bochtig, de ander juist niet. Uh, Sommigen hebben steile stukken omhoog, anderen niet. Je moet altijd weer net die paar tienden van een seconde weten te vinden. En als je dan uh, ja, je vleugel 1 centimeter anders hebt staan dan die moet... Dan, dan kun je zo een halve seconde verliezen. Dus al die coureurs zijn op dat moment echt bezig met honderdste van seconden. En wij kunnen aan het eind van de dag op basis van die rondetijden helemaal niet beoordelen of die dag nou goed was of niet. Het enige wat je kunt zien is de ogen van de coureurs. Staan die goed? Zijn ze opgewekt of niet? En bij Red Bull, het team van Verstappen, was er vrolijkheid. Ricciardo was vanmiddag de snelste. Dat is zijn teamgenoot. Verstappen vanavond vijfde maar zei nou, het voelde wel heel goed aan. Ik moet nog wel wat werk doen. Maar het voelt goed. En ik denk en dat is misschien wel het belangrijkste. Ik denk, zei hij, dat we er zondag nog veel dichter op zitten... dan twee weken geleden in Australië. En als je dan bedenkt dat ze toen toch het tempo... van Mercedes en Ferrari heel goed konden volgen... Oké, okay, het resultaat was niet fantastisch door allerlei factoren, maar de snelheid was er wel. Dus het is wel degelijk hoopvol voor komend weekend en misschien ook wel een beetje voor de rest van het seizoen. Ja, wat betreft uh, hoopvol, ook voor de anderen, is dat vandaag bekend werd gemaakt... dat de eigenaar van de Formule 1 vanaf 2021 een budgetlimiet wil invoeren. Uh, zodat niet de rijkste wint, zoals uh, wellicht vaak het geval is. Hoe, hoe willen ja. ze dat gaan doen? Hoe willen ze dat gaan controleren? Ja, dat is natuurlijk een kansloze missie. Dat weet je van tevoren. Als je zegt het moet goedkoper, dan zal het vast allemaal ooit wel een beetje goedkoper gaan worden... Uh, maar Fernando Alonso, de, tweede, de, de tweevoudig wereldkampioen, zei het, het mooist. Hij zei, joh, als we naar een wereld willen waarin tien Formule 1-teams... allemaal een race kunnen winnen, moet je de sport opheffen en opnieuw beginnen. Want het is in de Formule 1 nog nooit gebeurd. Dit is Formule 1. Het draait om twee, drie teams die de lakens uitdelen. Uh, de rest doet er even niet aan mee. Maar moet hopen dat ze over vijf jaar op hetzelfde niveau staan. Het is een heel mooi streven. Er zijn heel veel plannen van Liberty Media. Dat is een bedrijf dat de sport volledig in eigendom heeft. De op volgen van Bernie Ecclestone als het ware. Die willen van alles, die willen meer spanning, die willen meer onvoorspelbaarheid... die willen dat het goedkoper wordt, die willen het liefst twee, drie nieuwe teams erbij. Het was net Sinterklaas vandaag, de hele verlanglijst kwam langs. Het leuke is ook nog dat de mensen die je dan spreekt van de teams... die zeggen allemaal dat ze een heel goed plan vinden... behalve degene die je niet spreekt, en dat zijn de grote teams... Mercedes en Ferrari en Red Bull, de drie topteams die zijn heel erg voorzichtig en die kijken een beetje zo van... ja, moeten we daar nou echt vragen over gaan beantwoorden? Dit speelt pas in, pas in 2021, we vinden het wel best zo. Dus het is een beetje, een beetje voor de bühne allemaal. Het is een eerste stap in een verandering die komen gaat, meer is het niet. Maar het is toch al heel aantrekkelijk? In de zin van, waarom moet het aantrekkelijker worden? Er kijken toch miljoenen mensen naar? Wat is het probleem, ja, zou kijken, ik bijna zeggen? De uh, nou, nou er, er kijken miljoenen ja. mensen naar... maar het worden er wel, wel ieder jaar minder. een paar miljoen minder. En dat is wel degelijk een groot ja. probleem. Oh. En als je dan uh, daarbij zegt dat... Uh, ik chargeer maar even, maar dat is vaak wel zo duidelijk... dat toch echt driekwart van de races niet te pruimen is... als je van kop tot staart kijkt, van start tot finish. Ik, ik zeg wel eens gekscherend... in een samenvatting mm -hmm. van vijf à tien minuten is het heel spannend. Mm -hmm. Maar één uur en drie kwartier... dat kun je de kijker af en toe bijna niet aandoen. En uh, er moet wel degelijk wat gebeuren. En dat is niet uh, dat ik er de enige in ben die dat zegt... dat heeft de Formule 1 zelf ook door. Dat ja. hebben de teams door, de coureurs hebben door. Max Verstappen was heel uitgesproken... na de Grand Prix van Australië, die zei... Als ik op de bank had gezeten, had ik de tv uitgezet. Nou, dat zou ik maar serieus nemen. Want hij houdt wel van zijn sport, hoor. Ja. Maar goed, het is voor 2021... het is wel een hele radicale ja. wijziging. Dus er, er moet nog heel wat uh, water door de rivier, om maar zo te zeggen. Um, dan even over uh, uh, Niek de Vries. Um, Formule 2 nog wel. Een tijdje geleden bij Ziggo versprak hij zich, geloof ik... of hij zei het expres dat hij... Uh, he, dat hij, hij suggereerde dat hij volgend jaar gewoon in de Formule 1 uh, kan gaan rijden. Dat het tussen hem en een ander gaat en de winnaar gaat gewoon door... wie de beste is. Ja. Um, jij hebt de leiding van McLaren gesproken. Ja, en daar worden we niet vrolijk van. Want uh, ik weet niet wat Nick de Vries... heeft bezield om dit te zeggen... Hij is een beetje uit de tent gelokt. Hij zat in een, in een studio bij Ziggo. Er zaten vier mensen om hem heen en die hebben hem een beetje zitten, zitten pushen. Van, jo, hoe zit het nou met jou? En als je kampioen wordt, ga je dan naar de Formule 1. En Nick de Vries is heel, heel uitgesproken. Die zegt, ik doe Formule 2 nog één jaar. Dan moet ik kampioen worden. En als ik kampioen word, dan ga ik naar de Formule 1. Als alles mee zit. Nou, daar waren ze naar aan het vissen. Eh, toen heeft hij gezegd, ja, ik heb een toezegging. Als ik kampioen word... Uh, en ik versla een andere coureur... dan krijg ik volgend jaar een kans bij McLaren. Nou, daar ging vervolgens de hele wereld overheen. Betekent dat dat Nick de Vries volgend jaar Formule 1 coureur is? Zou kunnen. Je kunt ook nog zeggen, en dat zei ik een week geleden op de radio ook... je zou kunnen zeggen dat een kans krijgen in de Formule 1... gewoon een vrijdagmiddag test ergens in de winter in de woestijn is... waar je even een half uurtje in die auto mag zitten. Uh, dat wat, kan ook. Wat, wat, dus wat zijn... We hebben nog 1 minuut 20. Uh, ja, dus ik ben uh, benieuwd wat McLaren zei. Nou, daar komt hij dan. Het verboestende antwoord van de topman van McLaren, de teambaas, is... ik weet niet wat Nick de Vries heeft bezield... maar we hebben helemaal geen contract, we hebben geen afspraak... niet mondeling, niet op papier. Wij dachten dat het een verstandige jongen was. En we gaan dit weekend nog met hem praten. We hebben hem eigenlijk, en dat is dan de uitsmijter... we hebben hem de afgelopen negen maanden helemaal niet gesproken. Maar het is wel een goede coureur. Alleen, we gaan wel voor de twee besten... en niemand heeft de garantie voor 2019... Ook Alonso en Van Doornen niet, en dat zijn de coureurs die nu bij McLaren rijden. Dus oh. ik zou zeggen, subtiel vertaald uh, gaat hier toch wel een deur behoorlijk dicht. Ja, mm. een draai hem oren gekregen eigenlijk. Ja. Jeetje, dat is best de... Voor zijn beurt gepraat. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, niet handig. Wow. Een Goede les voor hem pijnlijk ja, sowieso, maar dat het geen fatale les voor hem gaat worden. Wat betreft zijn ambities in de Formule 1. Goed, dankjewel Louis Dekker voor het bijpraten. Wij zitten in de rust van Nederland tegen Noord-Ierland. Tussenstand 4-0. Bij Excelsior Willem 2 is het uh, 2-1. Uh, en bij Jong Ajax tegen NEC staat het 2-0. Zo zijn we terug. Ja, en Barbara Barend zit hier nog. Gaat straks ook weer met ons praten over de Nederlandse voetbaldames.